10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpershoek. We kunnen honderden miljoenen bezuinigen door softdrugs te legaliseren. Dat zegt de D66 straks in Goedemorgen Nederland. Nu is het NOS Journaal met Mark Visser. KPN verkoopt zijn Duitse dochterbedrijf E-Plus aan het Spaanse Telefonica. KPN krijgt 5 miljard euro voor de Duitse telecomaanbieder... plus 17,6 van de aandelen Telefonica Deutschland. Dat heeft KPN bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. KPN zegt zich te willen concentreren op zijn kerngebied, Nederland en België. Vorig jaar ketsten gesprekken over de verkoop af. Ilko Blok, bestuursvoorzitter van KPN, vertelt wat er sindsdien is veranderd. De markt uh, is duidelijk veranderd ten opzichte van vorig jaar... en ook de financiële positie van uh, Telefonica is veranderd. En uh, ja, die twee samen die hebben uh, ja, nu wel geleid tot uh, uh, afronding. En dan de kwartaalcijfers. De winst van KPN is in het tweede kwartaal fors teruggelopen... en kwam uit op 108 miljoen euro. Klanten van KPN belden en smsten minder. Omzet was daardoor ook lager en kwam uit op 2,94 miljard... ruim 8 minder dan een jaar eerder. Haagse rechters hebben een statieportret van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima uit de zittingzalen laten verwijderen. Hun argument is dat Maxima geen staatshoofd is. In het AD zegt een woordvoerder van de rechtbank... dat een groep rechters hecht aan de traditie... dat uitspraken gedaan worden in naam van het staatshoofd. Maxima wordt aangeduid als koningin, maar ze is geen staatshoofd. De regel over rechtspraak in naam van het staatshoofd... is niet grondwettelijk vastgelegd. De speciale VN-gezant voor kinderen heeft na een bezoek aan Syrië... haar bezorgdheid geuit over de situatie van kinderen in het land. De topfunctionaris zegt dat ze is overweldigd door het lijden van de kinderen... en waarschuwt tegelijkertijd dat de strijdende partijen worden vervolgd... voor de vreedheden tegen minderjarigen. Correspondent Sander van Hoorn over de bevindingen van de VN. Dan kom je inderdaad tot nog weer schrikbarender cijfers. Die 7.000 kinderen die om het leven zijn gekomen. Eh, 3 miljoen kinderen is eh, de schatting van deze speciale gezant hebben hulp nodig. En van die 1,7 miljoen vluchtelingen, ja het is maar een voorzichtige schatting hoor. Maar heeft, eh, heeft, is de helft kind, dus dan heb je het over bijna een miljoen kinderen dat op de vlucht geslagen is. En het is niet alleen het extreme geweld waar kinderen getuigen van zijn. Ze worden ook geronseld als kindsoldaat door strijdende partijen. Conducteurs van een gestrande trein moeten voortaan de ruiten kapot slaan als de airco niet meer werkt en passagiers te weinig frisse lucht krijgen, schrijft de belangenorganisatie Maatschappij voor Beter OV aan de directie van de NS. Wij hebben de NS geschreven dat uh, wij zien dat de treinen met airconditioning geen ramen hebben die open kunnen. Dat is op zich ook logisch, want anders doet de airco het niet goed. Alleen bij storingen, wanneer een trein strandt en er is geen stroom meer... dan gaat de airco ook uit. Dan wordt het al heel snel ondraaglijk heet in zo'n trein. De Belangenclub reageert hiermee op het incident van gisteren bij Schiedam. Daar werden acht mensen onwel toen een trein kwam stil te staan... en de airco niet meer werkte. BTROV wil ook dat er in de treinen ramen komen... die door de conducteur met een bedrijfsleutel kunnen worden geopend. Het weer opnieuw tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden. Er is wel kans op onweer. Morgen gaan later op de dag bijna overal regen- en onweersbuien vallen. Dan is het drukkend warm, rond 28 graden. Legaliseer softdrugs, vindt deze de 60. En Mart Smeets is terug van de Tour. Zometeen bij de KRO. Blijf luisteren. Goedemorgen ICT'ers. Is uw ICT al zomerklaar? OGD helpt u de rustige zomer slim te gebruiken. Bereken uw zomerklaarscore op ogd.nl slash zomerklaar. En krijg advies van andere ICT'ers hoe u de zomer optimaal benut. OGD ICT-diensten. Samen slimmer. En hoe was het op school? Leuk. We hebben de klassenfoto gekregen. Hé? Maar je staat er helemaal niet op. Nee, we kwamen niet uit met mijn portretrecht.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 Dit is Radio 1, KRO, Goedemorgen Nederland, Bouter Kurperzoek: Legalisering van softdrugs zou veel geld op kunnen leveren. Haagse rechters verwijderen portret Maxima uit de rechtszaal. 1 op de 15 artsen heeft een alcoholprobleem. De patiënten verwachten ook niet van hun eigen arts dat hij een verslaving zou kunnen hebben. Eisen net om anderen te helpen in hun ziekte of in hun verslaving laat staan dat hij zelf dat probleem zou hebben. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is bijna 7 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Nederland kan honderden miljoenen bezuinigen door het softdrugsbeleid te legaliseren, verwacht D66. Om dat aan te tonen moet de regering onderzoeken wat het huidige softdrugsbeleid kost. Tweede Kamerlid Magda Bernsen van D66, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 6 miljard euro aan bezuinigingen. Is dit de bezuiniging die dat allemaal gaat binnenhalen? Denk het niet hè? 6 miljard zal het niet binnen gaan halen. Maar hoeveel wel? Nou ja, wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat eh, je kunt bekosten, eh, bezuinigen op de kosten van politie en justitie... door de decriminalisering van de softdrugs, hè, dus door het te legaliseren, reguleren. En dat zou 200 miljoen opleveren. En als je vervolgens ook nog eens accijns en btw zou gaan heffen, dan levert dat eh, 300 miljoen op... En dan heb ik het nog over btw van 19% en niet van 21%. Het Centraal Planbureau heeft dat doorgerekend... en als acceptabel meegenomen in onze begroting. Maar wij denken dat er nog wel veel meer te halen zou zijn, om het zo maar te zeggen. Kijk, en het probleem is dat dit beleid van minister opstelte eigenlijk op alle drie de punten faalt. Namelijk op het gebied van volksgezondheid op het gebied van politie en justitie en op financieel gebied. Want, euh, laten we eens met volksgezondheid beginnen, waarom faalt het op dat gebied? Omdat door bijvoorbeeld uh, de invoering van het uh, ingezetene criterium... Hè, dus dat je ingezetene van Nederland moet zijn... Ja, maar... uh, dat je in een coffeeshop dan iets mag gaan kopen... dat uh, de straathandel uh, in gemeenten waarin dit gehandhaafd wordt... enorm is toegenomen. En dan heb je dus geen controle op uh, zeg maar het THC-gehalte... dat bepaalt hoe zwaar uh, de cannabis is. Uh, daar is dan geen controle op. Maar u gooit op... eigenlijk de handdoek in de ring? Wie? U, D66, nee, door te stellen nee, van, nou ja, we laten we het maar gewoon vrijgeven, dan hebben we minder problemen. Nee, nee, kijk, vrijgeven, uh, als je nu echt wat wil doen aan verslaving, dan moet je het reguleren. Want de coffeeshops, die, het, het is een gegeven. De koffieshops floreren. Uh, het neemt overigens helemaal niet uh, schrikbarend toe, het aantal uh, cannabisgebruikers. En um, kijk, softdrugs, het woord zegt het al, het is een softdruk... mits het aan uh, een niet te hoog THC gehalte voldoet. Maar laten we dan uh, ook met elkaar constateren dat alcohol een harddruk is. Want dat vindt u ernstiger dan het roken van een joint? Nadrukkelijk aangetoond dat verslaving meer plaatsvindt door middel van het gebruik van alcohol dan door middel van het gereguleerd, noem ik het maar even, softdrukgebruik. Denkt u niet dat uh, meer mensen uh, softdrugs gaan gebruiken uiteindelijk dan? Ik zou niet weten waarom er meer mensen uh, uh, softdrugs zouden gaan gebruiken. Omdat het gelegaliseerd wordt en er ook een groep mensen is... die niet op straat uh, softdrugs wil kopen, omdat nee, ze dat eng vinden. Nee, maar die mensen vinden. kunnen nu al terecht in uh, de, de coffeeshops. Wat gelegaliseerd zou moeten worden, is die achterdeurproblematiek. Het mag wel verkocht worden, dat gedogen we. Het mag niet geproduceerd worden... Uh, en daarmee druk je dus de productie in het illegale circuit... en dat is nu voor een groot gedeelte in handen van de georganiseerde criminaliteit. En dat is waar politie en justitie op dit moment ontzettend veel werk aan hebben... om die wietplantages op te rollen, gemeenten moeten betalen om uh, die, die uh, wietkweek uh, te vernietigen... Um, en dat kost allemaal heel veel capaciteit en geld. U vindt eigenlijk dat het law and order uh, beleid van uh, Ivo Opstelten van de VVD een, een averechts effect heeft? Dat heeft het zeker en ik, ik heb ook de indruk dat alleen minister Opstelten nog maar gelooft in zijn eigen beleid. Er zijn heel veel gemeenten die op dit moment willen experimenteren met het reguleren van die wie teelt. Uh, en ik roep de minister iedere keer op... sta dat nou toe, laat nou eens even kijken wat dat allemaal oplevert... en ga aan de gang met die internationale verdragen... waar de minister zich steeds achter verschuilt. Verdragen van 1961, de wereld is veranderd... in Amerika wordt het gelegaliseerd... en in Nederland blijft de minister zich verschuilen... achter die internationale wetgeving. En ik roep hem op, zet een stap voorwaarts... Dat betekent minder capaciteit die de politie kwijt is... aan uh, het opruimen van wietplantages... en een betere stap in de kwaliteit van uh, de wiet. En dat is beter voor de volksgezondheid. Maar de kans is ook aanwezig dat je in een grijs, be uh, grijs gebied belandt... en dan heb je juist meer controleurs nodig... die gaan kijken waar het terecht uh, gelegaliseerd is... en waar toch nog een beetje de criminaliteit een rol speelt. Het wordt veel onduidelijker. Als je heldere regels hebt... Weet je waar je moet ingrijpen nou, en weet ja, je waar dat niet zo is? Die regels zijn natuurlijk niet duidelijk, want het mag wel verkocht worden... dan moet het ook ergens geproduceerd worden. Maar wat veel beter is, is om uh, zeg maar hetzelfde systeem te hanteren... zoals dat ook bij het stoken van alcohol gebeurt. Dat is een gesloten uh, circuit waar de douane toezicht op heeft... En dat zou ook heel goed kunnen plaatsvinden voor de kweek van Wietelt. En nogmaals, wij denken dat er... en het Centraal Planbureau is dat met ons eens... dat dat veel geld kan opleveren. En ik vind dat uh, de inwoners van ons land ook mogen zien... welk geld dit kabinet laat liggen... door niet die experimenten toe te willen staan... door niet te willen reguleren en legaliseren. Mevrouw Berndsen, dank u wel. Marga Benson van D66 was dat.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 Eén op de vijftien artsen in de wereld heeft een alcoholprobleem. Dat blijkt uit cijfers van de British Medical Association. Onder het pseudoniem Philip de Smet doet een aan alcoholverslaafde huisarts... zijn verhaal in Succesvol, maar verslaafd. Gemaakt door Inge Loestol. Twee flessen port op een avond. En begon ik elke ochtend met een bromazipammetje, heette dat. 6 milligram en de loop van de dag nam ik nog wel eens een halfje extra... als ik wat uh, moest doen waarbij ik vooral niet mocht beven, zoals een klein ingripje doen. 30 jaar lang is Philippe Desmet dokter in Nederland en België. Hij runt zijn eigen huisartsenpraktijk, is actief in de lokale politiek... en heeft een gezin met drie kinderen. Zijn leven lijkt perfect, maar het huisartsenbestaan in België valt hem zwaar. Het is morgens wakker worden met de telefoon en uh, tot s'avonds doorwerken... met Heel veel huisbezoeken op uh, onverwachte ogenblikken. Ja, geleidelijk aan kreeg ik toch last van uh, paniekaanvallen, van angstaanvallen, van onzekerheid. Waarschijnlijk uit faalangst. Doordat je veel wil doen, de lat voor jezelf te hoog legt... en uh, je dan zelf zekerder voelt als je wat gedronken hebt. En uh, waarschijnlijk heeft dat het drinken ook wel uh, mee in de hand gewerkt. Want wat voor paniekaanvallen had u bijvoorbeeld? Voornamelijk in de auto. Als ik alleen in de auto reed, uh, had ik het moment dat ik dacht... oei, nu word ik duizelig, uh, ik voel hartklopping en er uh, gaat wat gebeuren. En wat, wat deed u om die angst weg te laten gaan? Soms stoppen we op de snelweg. Maar wanneer ik wat gedronken had, stelde ik vast dat ik minder angst had. Door het overmatige alcoholgebruik en het slikken van kalmeringspillen... begint het werk van de huisarts eronder te leiden. nachts ging de telefoon naar mijn vrouw zei van je moet dringend naar... Uh, een man die niet goed heeft van zijn vrouw maakt zich veel zorgen. Alleen ik uh, was zo duizelig en uh, nog onder invloed. Het was uh, iets na middernacht. dat ik zei sorry maar ik kan nu niet uit bed. Ik besefte ook niet goed uh, wat er allemaal aan de hand was. Ik zei bel mijn collega maar uh, misschien kan hij wel gaan. Heeft ze gedaan en de volgende dag heb ik van mijn collega gehoord dat hij twintig minuten onderweg was geweest omdat hij in eind verder weg woonde. En de patiënt overleden had aangetroffen. En dan stel je toch de vraag, indien ik uh, alert genoeg geweest was om daar direct bij te zijn, was het dan ook zo gelopen. Hoe kwam u aan de medicijnen? Die schreef ik mijzelf voor en ik haalde ze in het buitenland. Omdat ik uh, eigenlijk het uh, voordeel had of de valkuil om erkend te zijn als arts, zowel in België als in Nederland. En dus uh, in België recepten mocht uitschrijven en daarmee... Nou, om het even wel kapot ik stappen. Voelt dat nu gek dat u eigenlijk uit uw eigen medicijnkastje heeft gesnoept? Ja, maar achteraf heb ik begrepen dat dat uh, toch zeer ongebruikelijk is... en dat het gek is. Ja, ik heb me ook voorgenomen om dat niet meer te doen. Eén op de 15 doktoren in de wereld heeft een alcoholprobleem. Schikt u daarvan? Ik ben ervan geschrokken toen ik de cijfers voor het eerst hoorde. Maar als je er verder over nadenkt, is dat eigenlijk niet zo verbazend. Iemand die alcoholverslaafd is en in de goot ligt en nergens meer heen kan... Daar is het makkelijk aan te zien. Een dokter kan het makkelijk verbergen. En patiënten verwachten ook niet van hun eigen arts dat hij een verslaving zou kunnen hebben. Hij is er net om anderen te helpen in hun ziekte of in hun verslaving. Laat staan dat hij zelf dat probleem zou hebben. Toen u zoveel dronk, witte poort, had u uzelf onder controle? Ja, ik beefde waardoor de hechtingen niet zo netjes waren dan ze in... Ideale omstandigheden zouden zijn, maar dat zijn kleine esthetische zaken... die op zichzelf geen ernstige gevolgen hadden of eigenlijk ook nog tot een klacht geleid hebben. Onder druk van zijn leidinggevende in Nederland en familie... besluit de dokter zich in 2011 intern op te laten nemen in een verslavingskliniek. U heeft hier uw werkboek bij zich. Kunt u er even doorheen bladeren? Wat, wat staat hier allemaal in? Ja, Het is echt confronterend, omdat het, het verplicht je om terug te blikken op je als verslaafde. Een evaluatie door uw groepsgenoten, is dat ook een formulier? Ja, de groepsgenoten moesten elke week elkaar evalueren. En een van de dingen die men mij bijvoorbeeld weet na een week... is dat ik mijn verslaving nog bagatelliseerde. Kon u loslaten dat u dit keer niet de dokter was, maar de patiënt? Dat heeft mijn kansler mij ernstig moeten inpeperen, ja. Inmiddels is dokter Desmet anderhalf jaar clean. Hij werkt niet meer als huisarts, maar bij een ziektekostenverzekeraar. Om de week bezoekt hij de anonieme alcoholisten voor doktoren. Samen met zijn nieuwe vrouw pakt hij zijn leven weer op. Een leven zonder alcohol, ook voor zijn vrouw. u twee suikertjes altijd. Eten? Ja, dat kan ik niet laten. Hè? Ik drink niet, ik ga niet weg of uit. Dus, uh... U doet dat speciaal voor uw man? Ja, heel speciaal ja. voor hem. Voor ons huwelijk ook. Ja. Die kunnen we samen oud worden. Hè. Een reportage over verslaafde artsen gemaakt door Ingeloe Stol. Zometeen portretten Maxima verwijderd uit Haagse rechtszalen. Maar eerst het ochtenthumeur van Martsmeet. Het is maandagochtend in Parijs. Ik heb met mijn dochter afgesproken om negen uur te gaan ontbijten. Ze staat in de hal van het hotel en haar eerste woorden zijn... Kate is in labor. Ik kijk eraan als een zombie. Pardon? Kate is in labor, zegt ze. En loopt naar de gepocheerde eieren. Een half uur later knip ik even de televisie aan. Kate is in labor. Brullen 57 kanalen uit. Welke uitzendclub op de wereld dan ook, ze doen allemaal mee. De presentatrice van de BBC ziet eruit of ze zelf al 7 centimeter ontsluiting heeft. Om iets over half twaalf sta ik in Lafayette en wil wat afrekenen. De twee Britse vrouwen voor me leuteren alleen maar over Kate... en ze hopen dat het in Londen niet zo warm zal zijn als hier in Parijs. Ik drink koffie. Op het terras zitten weldenkende, iets wat verwende... veelal in korte broek gestoken vakantiegangers... uit zeker negen verschillende naties. Het gesprek gaat over de barensweeën van Kate ongegeneerd, maar ook vrolijk. En de vraag bij de vrouwen, a boy or a girl? Om één uur reken ik af in het hotel. De twee vrouwelijke personeelsleden van de Bali... zitten naar een schermpje te kijken. Naar Kate. Ze hebben geen enkele interesse in de internationale reiziger. In de auto tijdens de nieuwsoverzichten... kom ik over Kate en alles en alles te weten. Op Frans 1, 2, 3, op RTL, op Radio Monte Carlo, overal... En dan ronden we Antwerpen. Dan wordt de taal Vlaams. Maar ik hoor overal over Kate. En dat er nog geen kind is. En hoe ver de opening nu kan zijn. En dat het puffen aanhoudt. De ene analist wisselt met de ander af. De teksten blijven gelijk. Bij Utrecht schiet ik ernstig in de lach. Iedereen op de autoradio valt nu over de Britse boereling. Ik hoor dat het puffen van Kate nog steeds maar aanhoudt. En dat met dit weer. Eenmaal thuis brengt de televisie non nieuws, maar wel heel veel Kate. Ik denk dat ik er verstandig aan doe om te gaan eten en loop de stad in. Ik kom thuis en ik zie het staan. Kate, de ontsluiting, het kind, het is er. Dan gaat de telefoon. Mijn dochter. It's a boy, zegt ze. Of het wereldnieuws is. Ik probeer er niet aan te denken en ga naar bed toe op de rand van mijn bed gezeten, denk ik, Kate en een boy. Maar waarom heeft niemand het over pipa? En zou dat kind Christopher mogen heten? Alsjeblieft, Kate en de ontsluiting. Bevallingsexperten, gewillend dank. Mart Meets was dat. Morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is het tegenovergestelde van stilzitten op deze hete dag. Hey Membo, Barry Manilow en Kit Crayol. Statieportretten met zowel koning Willem-Alexander als koningin Maxima... zijn weggehaald uit de rechtszalen in Den Haag. Rechters hadden namelijk bezwaar tegen de aanwezigheid van Maxima op de portretten. Arnoud Bonte van de Haagse rechtbank, goedemorgen. Goedemorgen, Arnoud Boer trouwens. Oh, pardon, pardon, pardon, dat spijt me, Arnoud Boer. Um, waarom moet Maxima weg? Um... Het is zo dat rechters, uh, nou ja, hebben om in de traditie uh, nou ja, van voorheen uh, in het naam van het staatshoofd recht te spreken. En voorheen was dat natuurlijk koningin Beatrix. En die is, uh, nu ze afgetreden is, is uh, weggehaald uit uh, de zalen. Koningin Beatrix hing altijd alleen, er was prins Klaus niet bij. En nu is het zo dat, uh, nou ja, dat rechters zeggen: we willen graag in die traditie uh, voort. Dus in de naam van de staatshoofd recht spreken. En uh, daarbij wordt uh, nou ja, een uh, portret van de koning. Wie heeft besloten dat er statieportretten geleverd zijn aan de rechtbanken waarop Maxima uh, naast Alexander staat? Nou, het is zo dat in het Paleis van Justitie in Den Haag uh, het gerechtshof en de rechtbank samen. ...gesloten hebben om, uh, om uh, in afwachting van, van kunstwerken die weer het najaar op willen hangen van de koning... ...om tijdelijke statieportretten op te hangen. Toen is uit de Rvd, uh, Rijksvoorlichtingsdienst, die had een aantal portretten beschikbaar gesteld. Daar zijn twee uitgekozen. Eentje met hun beide erop en eentje met uh, de koning erop. Uh, en in de rechtbank zijn er drie uh, statieportretten met hun beide erop uh, komen te hangen. Nou, ja, Daarop hebben rechters uh, gereageerd richting het uh, richting bestuur met het signaal van nou, we gingen toch aan om dat traditie uh, die we hadden voor te zetten. Dus daarop uh, hebben we nou ja, besloten ze weg te halen. Want we hebben maar één staatshoofd en dat is de koning. Exact. Uh, ze zijn nu ook al weggehaald. Klopt. Uh, dus rechters kunnen zelf bepalen uiteindelijk uh, dat ze zo'n statieportret niet uh, willen hebben in hun rechtszaal. Het is gewoon een mededeling die ze kunnen doen. Ja, het is zo dat uh, rechters uh, ja, binnen de organisatie uh, van de rechtbank uh, nou ja, richting bestuur dat ze een signaal kunnen afgeven. En in dit geval is besloten om de deportatieprotest van beide uh, recht te halen. En daar komt, uh, komt daar een, uh, een nieuw kunstwerk van de koning uh, voor terug. De koningin is natuurlijk uh, razend populair in Nederland. Mm -hmm. uh, het, is, het botert niet echt tussen de rechtelijke macht en uh, ja, de mensen in het land, soms. Mm -hmm. Gisteren geloof ik nog een enorme vechtpartij uh, ergens in een rechtszaal. Ja, waarom dan zo hechten aan die traditie? Waarom niet gewoon Maxima er ook Rook ophangen? Iedereen vindt dat prachtig. Mm -hmm. Nou ja, kijk, rechters in de nage houden ook van Maxima. Uh, Gelukkig recht, wel. Maar ze spreken recht uit naam van de, van, de, van, de, van de koning. Ja, maar dat is een heel formalistisch standpunt natuurlijk. Nou ja, dat is zo dat, dat rechters hechten aan traditie. En dat is de keuze die nu gemaakt is. En ja, ze zien zeer uit naar een, een patet van de koning... Om, om daarmee in de zaal rechters kunnen spreken. Was er onmiddellijk begrip voor uw standpunt toen u dit uh, aankaartte? Uh, voor mijn standpunt? Nou ja, voor het standpunt van de rechtbanken om, uh, om, om Maxima te verwijderen... toen u dat meedeelde. Of moest uh... er nog wel over gediscussieerd worden? Nou, uiteindelijk heeft het bestuur besloten om, om aan de roep van meerdere rechters uh, zeg maar, gehoor te geven. En dus nu, uh, nu, ja, nu hebben we de portretten weggehaald. En uh, nu is het een zaak om nou ja, voor het najaar een mooie, mooi nieuw kunstwerk uit te zoeken. Goed. Arnoud Boer hoorde u, woordvoerder van de rechtbank in Den Haag... over het weghalen dus van die statieportretten... waar koning Willem-Alexander samen met de koningin op staat. Dat mag niet. En uh, vanaf nu is dat dus ook niet meer het geval. Alleen Alexander... Kijk nog toe als er recht gesproken wordt. Dank u wel in ieder geval voor uw commentaar hierop. Tot zover KRO, goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1, Naida met lijn 1 van de NTR. Gisteren was je ook al in de studio, want de bus was kapot. Die is nog ja, steeds kapot. Ja, die is nog steeds kapot. Die kan niet tegen de hitte. Een nieuwe bus kopen, zou ik zeggen. <laughs> nee, nee, dan moet bezuinigd worden. Wat gaan jullie doen? Wat wij gaan doen, we hoorden het vanochtend al hier op Radio 1. Um, bijna, meer dan, of bijna 2 miljoen Syrische vluchtelingen, waarvan de helft kinderen... En toch lijkt het alsof wij in Nederland Syrië-moe zijn. En daar ga ik straks over praten. Zijn we wel of niet Syrië-moe? En dat doe ik met fotograaf Tom Daams en Midden-Oosten-deskundige Ruud Hof. Zijn we Syrië-moe, ja of nee? Zometeen dus op Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal nog met Mark Visser. Dit is Radio 1. Je ja, had het net ook al over, Wouter. Haagse rechters hebben een statieportret van koning Willem Alexander... en koningin Maxima uit de zittingzalen laten verwijderen. Hun argument is dat Maxima geen staatshoofd is... Een woordvoerder van de rechtbank zegt dat een groep rechters hecht aan de traditie dat uitspraken gedaan worden in naam van een staatshoofd. Maxima wordt aangeduid als koningin, maar ze is geen staatshoofd.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 En Defensie boort vanaf vandaag twee calamiteitenputten in Nationaal Park Veluwezoom in Reden. Het grondwater uit die putten kan de brandweer gebruiken als er bosbranden uitbreken in het gebied. De booractie was al gepland en heeft niets te maken met de huidige hitte. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En er is verkeersinformatie. Jolanda van der Velden bij de AWB. Na een aanrijding op de A12, Utrecht richting Den Haag, staat tussen Bodegraven en Gouda 3 kilomet kilometer. Tussen Rewek en Gouda zijn twee rijstroken dicht. En dat was het. Op deze zender, Radio 1, gaat nu de NTR verder met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Orangzeb. De oorlog in Syrië is al meer dan twee jaar bezig. Intussen zijn er bijna twee miljoen geregistreerde vluchtelingen, waarvan de helft kinderen. Het nieuws uit Syrië sijpelt onze woonkamers nog altijd binnen, maar de intensiteit neemt af. Het lijkt wel alsof het alleen grote nieuws is als er een polder jihadi de Turkse grenzen oversteekt. Bij mij in de studio de jonge oorlogsfotograaf Tom Daams. Hij is die grenzen ook overgestoken met zijn fototoestel als wapen. Hij schiet prachtige beelden van een lelijk conflict. Zijn foto's laten de menselijkheid zien van een oorlog die twee gezichten heeft. Maar wat bezielt een man van nog geen dertig om in zijn eentje zonder opdrachtgever de hort op te gaan in een land waar hij afhankelijk is van mannen met een kalasjnikov in hun handen? Ja, en Samen met Midden-Oosten deskundige Ruud Hof praten we over het conflict en waarom de westerse wereld lijkt weg te kijken. En aan u is de vraag: bent u Syrië moe? Waarom wel of waarom niet? Bel 0800 1121. Twitter kan naar hashtag Lijn1. Mailen kan naar lijn1 at En u kunt meekijken via de webcam. Welkom bij Lijn 1. Eve of Destruction hoorde u. Over enkele weken vertrekt de oorlogsfotograaf en journalist Tom Daams... naar het land waar op dit moment al maandenlang een burgeroorlog woedt. Syrië. Tom Daams, jij bent vooral bekend geworden door het feit... dat je bent opgetrokken met Syrische rebellen die tegen Assad vochten. Als een soort Indiana Jones ben jij van dichtbij meegereisd met deze rebellen. Je zit letterlijk tussen de rondvliegende kogels... Hoe ben je daarin verzeld geraakt? Nou ja, ik ben eigenlijk meer bekend geraakt door in eerste instantie mijn werkwijze. Omdat ik er gewoon heen ben gegaan, zoals ik al zei, zonder, ja, zoals je al zei, zonder opdrachtgever. En uh, zonder enige kennis van, um, ja, van hoe, het hoe het aan te pakken. Maar het enige wat mij dreef, dat was gewoon de menselijkheid. En inderdaad, dat er, zelfs toen al, dat het conflict al zo lang aan de gang was. En dat het niemand eigenlijk zoveel deed. Is dat waarom je Syrië uitkoost? Want, uit want er zijn natuurlijk heel veel conflicten over de hele wereld. Ja, zijn waarom heel, Syrië? Er zijn heel veel conflicten. En um, waarom Syrië? was Omdat het eigenlijk voor mij was het... Ik, ja, ik werd platgebombardeerd met uh, nieuwsberichten op uh, internationale media. En um, ja, elke dag, dan hoor je toch dat er elke dag... meer dan honderd mensen sterven in het conflict. En dan toch, weet je, op een gegeven moment... dan zie je ja, op het nieuws dat mensen gewoon smeken. Dus van ja waar. Waar is de wereld? Waarom doet de wereld niet? En, het is, en voor mij is het ook zo'n intensief conflict... Wat, er, wat al zo lang zo intensief aan de, aan de gang is. Ik, ik, ik kon het gewoon niet meer aanzien. En was er een beslissend moment? Kun je je herinneren, was er een moment waarvan je dacht... en nu? Nu moet ik echt gaan. Ja, op een gegeven moment was er volgens mij CNN of El dat weet ik niet meer. Was er zo'n nieuwsitem item waar mensen, waarin echt gewoon mensen smeekt in de camera. Zo van, ja, waar, waar is de wereld? Weet je, waarom keert de wereld ons de rug toe? En toen dacht ik ook van, ja... Weet je, waarom? Weet je, ik En waarom keer hem, keert de mensheid. hun, hun de rug toe? Ja. Want we zijn toch allemaal mensen? En toen, dacht, ja, en toen zat ik daar echt met tranen in mijn ogen. en kon ik het niet meer aanzien. En toen dacht ik, nou, weet je wat? Ik wou, ik, ik wou al heel lang oorlogsvat gaan worden. en ik was al heel lang bezig om, uh, om mezelf daar, uh, daarvoor voor te bereiden. En dat was je een goed een goed moment. Ja. Hey, andere <coughs> collega's, je zou kunnen zeggen tegenstanders, de dus aanhalingstekens. die verwijten jou dat je een soort cowboy bent. Die het, en dat het je niet zozeer gaat om het verhaal van die ander, maar dat het je vooral gaat om het avontuur voor jezelf. Ja, ja dat beweren ze inderdaad. Je lacht erbij. Ja, aan de, aan de ene kant weet je, ik bedoel, uh, soms halen ze de argumenten aan die zo, uit, uh, die, die, die, die, die zo verzonnen zijn. En ik heb ook geen flauw idee waarom, ze, waarom het zo nodig is om dit soort dingen over mij te schrijven. Want aan de ene kant, aan de, aan de ene kant heb ik ook wel zoiets van: oké, okay, nou, ik ben vaak in de media en ik, ik praat vaak hierover. Maar dat is voor mij ook alleen maar, uh, alleen maar meer gelegenheid om, om dit conflict in de aan de kaart te brengen. Is en... dat de reden? Ja. Je zou ook heel kritisch kunnen zeggen: de reden is dat je uiteindelijk veel foto's wilt verkopen. Nou, nee. Uiteindelijk wil, wil, uiteindelijk wil ik ook wel foto's verkopen, maar ik wil dit ook gewoon blijven doen. Dus er moet ook wel geld binnenkomen. Maar dat is zeker niet mijn, uh, mijn insteek. Als ik zeg maar, als ik geld zou ontvangen om gewoon puur dit te kunnen doen. Nou, dan zou ik gelukkig zijn en dan zou ik ook ja. mijn foto's willen delen met iedereen. En zou het overal gepubliceerd mogen worden, wat mij betreft. Ja, Het knappe is, jij gaat gewoon zonder opdrachtgever te van tevoren. Dus ja, op, totaal op eigen risico, ook ja. zonder verzekering. Ja. Zijn er collega's waar jij tegenop kijkt? Tegenop Keek. Tegenop Keek? <laughs> ja. Vertel. Uh, nou, dat is een lang verhaal, wil we'll verder geen naam noemen. Maar er is wel één collega die, waar, waar ik, die ik heb leren kennen. En waar ik nu ook wel tegenop kijk. En die ben ik in Turkije tegengekomen, zeg maar, toen hij ook veel de grens overstak. En toen ben ik door de zenuw. Ben ik even zijn naam vergeten. <laughs> hij was in 2012 uitgeroepen tot journalist van het jaar, Ruud? Ruud. Ik kijk mijn redactie aan, die kunnen dat zo snel. Die gaan nu googelen, dus we weten zo'n oh, okay. naam voor je. Oh, wat, wat, wat schandalig dit. Ruud Hof, Midden-Oosten de deskundige docenten aan de School voor de Journalistiek, weet u het? Ik weet het niet. Maar ik weet wel en dat. dat... Oorlogsjournalisten in het algemeen, en niet alleen fotografen, maar ook mensen die voor de schrijvende pers of zo erheen gaan, dat dat altijd een beetje omstreden is. He, want je hebt altijd het probleem van in hoeverre gaat iemand daarheen om, uh, om partijdig te zijn, ja of nee. Uh -huh. In hoeverre wordt hij uitgezonden door media, wat voor risico's neemt hij. Er is altijd een hele hoop discussie om. En ook onderling zijn er altijd een hoop verwijten over of mensen het wel of niet goed doen en wat hun ware intenties zijn. Naast dat u midden oosten bent, doseert u ook, ik zei het aan de school voor de journalistiek... Zitten veel, veel studenten bij u op school te wachten om oorlogscorrespondent te worden? Ja, daar hangt natuurlijk een zekere romantiek omheen. Alleen, het is natuurlijk veel meer uh, in woord dan in werkelijkheid. Want je zult toch betrekkelijk weinig studenten zien die ook werkelijk zich daarmee bezighouden. Ik denk ook dat als je als je werkelijk je met oorlogsjournalistiek wil gaan bezighouden... moet je ook het nodige doen aan internationale politiek. Moet je ook een beetje goed op de hoogte zijn van waar je naartoe gaat. En moet je echt wel iets in je mars hebben. En dat is eigenlijk toch maar voor heel weinig mensen weggelegd. En ja, de markt is natuurlijk ook niet zo groot. Hè. Het is niet zo dat, uh, dat nou de wereld zit te wachten... op honderden mensen die, uh, die naar het front trekken. Nee, kost dat alleen maar... Ik weet dat ik een tijd geleden naar Irak wou. En toen zei mijn... Uh, werk, op het moment waar ik werkte met mijn andere omroep... Die zeiden ja. dat we kunnen helemaal niet kunnen betalen, die verzekering. Die verzekeringen zijn natuurlijk steenduur, ja. Dus dan kun je, je wel, dat wel wil willen als verzeker, journalist. Dat hoor ik. Nee, nee. Dus er waren tot voor kort geleden waren, waren er nog wel verzekeringen beschikbaar voor freelancers. die uh, zeg maar in conflictgebieden. Uh, ja, werkten of zouden gaan werken. En dat waren echt hele goede betaalbare verzekeringen. die echt tegen heel veel dingen verzekerden. Uh, van. Um, uh, journalisten van de grens. of uh, geen idee hoe dat. Uh, Zetten, maar dat was echt heel betaalbaar. Maar die zijn er ook mee gestopt. Omdat ja. het gewoon ja, te veel risico uiteindelijk met zich meebracht. Ja. En serie werd, werd gewoon steeds meer een risicogebied voor journalisten. Dus dat is gewoon stopgezet. Dus nu inderdaad... Uh, ja. En is dat zo? Want hoe vaak, hoe vaak ben je er nu geweest? Uh, drie keer. Drie keer. En over ja. twee weken ga je weer? Ja. Zijn er momenten geweest dat je dacht... Oké, okay, nu ben ik er geweest. Uh, dat, je, dat je, zoals ze dat zeggen, je leven aan je voorbij zag flitsen? Ja... Ja? <laughs> ja, genoeg momenten. Dat je al... lacht alles weg, hè? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook gewoon mijn manier... om met hiermee om te gaan en om, om dit te verwerken. En dat is ook gewoon aan de ene kant... mijn manier met, van communiceren... om gewoon ja, serieuze onderwerpen... makkelijk weg te komen. Ja, maar het is comfortabelend, want wat gebeurt er? Dat vraag ik me altijd af bij, uh, bij bevriende fotografen ook. En, en oorlogscorrespondenten. Wat er gebeurt er op het moment dat die camera weg is? Dat je, op een gegeven moment leg je die camera neer... en dan kijk jij als Tom die straat in. Nou, kijk, en, en, en dat is het ding, zeg maar... Um, die camera, die, vorm, die vormt nooit een... zeg maar, in de manier hoe ik werk... die camera vormt voor mij nooit een, een, tussen, een, een tussen... is nooit een tussenobject. En ik kreeg laatst ook een, echt een prachtig commentaar op, op mijn foto's... van iemand die zei dat, um, zeg maar, dat in mijn foto's te zien is... Zeg maar, hoe de mensen uh, echt met mij naar mij kijken en naar mij communiceren. Ja. En dat vind ik ook belangrijk, zeg maar. Dat, en ik wil me ook niet verstoppen achter mijn camera... om, me, om mezelf af te vlakken van wat, van wat er om me heen gebeurt en wat ik zie. Want dan, dan is, dat, is de communicatie met de mensen, met de mensheid daar... is dan ook niet meer oprecht. Dat is niet meer echt. Dat, is niet, dat komt dan niet meer van, vanuit mij. En dat wil ik graag wel doen met mijn foto's. Dat ik het wel echt... Een beetje een persoonlijkheid. Hey, en wat geef je dan? Want dat, dat vind ik in de tijden dat ik in oorlogslanden zat. Dacht ik altijd, ik kom hier een verhaal halen. Maar wat, wat breng je? Wat breng jij die mensen? Of ben je daar niet mee bezig? Een, een, een stem. Een, en, en, en dan kan je ook wel afvragen. Van, ja, in hoeverre? Maar het, uh, ik luister naar hun verhaal. En zij vertellen hun verhaal. Maar altijd graag naar een vreemde die daar komt. Om het, om het de wereld in te brengen. En dat, dat is wat ik hem breng. Een kans om hun stem te uiten. Een kans om hun stem te uiten. En dan kijken we naar de, naar de realiteit van alle dag hier in Nederland. En de realiteit is: ondanks het feit dat er intussen dat er bijna 2 miljoen geregistreerde vluchtelingen zijn, waarvan de helft kinderen. En nou ja, het aantal doden kunnen we bijna niet meer tellen. Toch zijn wij Syrië moe. Hoe komt dat dat wij Syrië moe zijn? Dan de Midden-Oosten deskundigen. Ja, ik denk dat, uh, dat Syrië nooit in het centrum van de belangstelling... heeft gestaan in Nederland. Om het maar eens uh, met een oud-Hollands gezegde te zeggen... onbekend maakt onbemind. Uh, we, de Nederlanders kennen Syrië niet. We hebben er geen historische relatie mee. En uh, voordat de burgeroorlog uitbrak, was het ook nooit in het nieuws. We wisten er gewoon niets van. En nu is er een verschrikkelijk menselijk drama gaande... van een omvang die we eigenlijk nauwelijks meer kennen... sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, Joegoslavië misschien... En uh, ja, nu worden we toch ook met iets geconfronteerd... dat we ook een beetje machteloos staan. Uh, het Westen wil eigenlijk ook niet ingrijpen. Wil eigenlijk ook niks doen, want we hebben al ingegrepen in Irak... en in Afghanistan, dat is allemaal niet zo goed bevallen. Dus er is ook een soort huiver van, we moeten ons er niet mee bemoeien. En er is denk ik nog een derde aspect dat van belang is. Uh, dat is namelijk dat dit een conflict is... waarbij de meeste me Nederlanders zich niet echt kunnen vereenzelvigen... met een van de partijen. Mm -hmm. Het is niet zo dat we dan zeggen die partij is goed en die is slecht. En wij staan als Nederlanders achter die partij. De good guy en de bad guy zijn niet dat helder voor ons. Dat is niet zo duidelijk. Dat loopt een <tus> beetje door elkaar heen. Het is een ingewikkeld conflict. En uh, ik denk dat dat het ook moeilijk maakt voor ons, om, uh, voor Nederlanders... Om, om daar de aandacht bij te houden. Voor alle luisteraars nogmaals de vraag. Bent u Syrië-moe? Walt hangt aan de telefoon. En Walt, jij bent niet Siri moe. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, ik ben zeker niet Siri moe. Ik vind het uh, erg jammer dat uh, u, u dat kinderen vertelde net al, dat het niet ingegrepen wordt. En ik denk dat uh, als, als, als het Westen als geheel toch meer druk had uitgeoefend op Assad, dat, dat dan toch uh, die, die, die regimeverandering uh, tot stand had uh, kunnen komen. Maar ik denk dat we bang is voor wat er daarna komt, dat er dan misschien fundamentalisten aan de macht komen. Ik denk dat dat het probleem is. Ja, en hoe komt het dan dat u niet moe bent? Nou, omdat ik het verschrikkelijk vind om, om, om, om een miljoen mensen op de terug te zien. En, en met name de, de, de, de, en een heel groot deel kinderen daarvan. Ja. Ik denk dat, dat wij daar, uh, ja, dat moeten we ons aantrekken. Ook al zijn, uh, is het ver weg. Er wordt net gezegd van uit het uh, oog, uit het hart. Maar uh, ik, ja, ik vind het heel erg jammer. En dat aantrekken, want ik, ik stel dan de vraag, zijn we niet, zijn Syrië-moe? En stel dat u zegt, het antwoord is nee, ik ben niet Syrië-moe. Maar wat, wat doet u dan? Of wat kunt u doen? Ja. Nee, ik, ja, inderdaad, dat, uh, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik doe er verder niks aan, behalve me een, een beetje kwaad over maken. Maar uh, ja, ik, ik ben ook niet, ja, dat is makkelijk te zeggen... maar ik ben ook niet in de positie, ik kan er niet zomaar naartoe. Hè? Wat, ja. wat die andere meneer zei vertelde, daar heb ik bewondering voor. U kunt niet ja. zoals Tom Daams daar naartoe. Tom, die gaat er naartoe met zijn fotocamera. Ja, ja. Dank u wel. Bedankt okay, voor uw reactie. Ga. Ik kijk heel even naar de mails. Uh, ook Antonio die zegt, ik ben niet moe van Syrië... maar wel moe van de schandalige houding van het laffe Westen... waaronder de Nederlandse regering die medeschuldig zijn... aan de dood van honderdduizend dode kinderen, vrouwen en andere slachtoffers. Een mail van Antonio. Zijn we medeschuldig, Ruud Hof? Nou, uh, ja, niets doen is ook een keuze. Hè? Dus in die zin kan je dat stellen. De internationale politiek is cynisch... Uh, het gaat in de internationale politiek niet om humanitaire zaken... al roept men dat wel heel vaak... maar in de internationale politiek gaat het helaas vaak om belangen. En het gaat nu om de belangen van de grote mogendheden. En het zijn vooral de Russen en de Chinezen... die dwars liggen bij een eventueel ingrijpen in, uh, in Syrië. Nog steeds. Mm -hmm. En het zijn eigenlijk in hun hart ook de Amerikanen... die er te weinig aan doen. Uh, het zou goed zijn als de internationale gemeenschap... zich dit meer zou aantrekken. Ik geloof niet dat Nederland hierin voorop loopt... Dat, uh, nee. dat lijkt me... Zouden we dat moeten doen of is dat zinloos? Ik denk dat dat vrij zinloos is. Wij hebben te weinig. Uh internationale macht om dat voor elkaar te krijgen. Hoewel soms denken we wel dat ze we dat hebben. Nou ja, we zouden natuurlijk wel een duidelijke standpunt in kunnen nemen. Dat is natuurlijk niet... Uh, niet Jan andeekbaar. Bakker is het met u eens, want Jan Bakker die meldt: niets is zo cynisch als de rol en de belangen van wereldmachten bij dit soort conflicten en opstanden. In Tunesië was het een kwestie van maanden omdat het westenmilitair even een handje toestak. In Syrië gebeurt precies hetzelfde, maar nu vanuit Rusland, waardoor Assad nu al twee jaar kan blijven zitten. Blijkbaar staat of valt een volksopstand met de goedkeuring van de grootmachten. Oh, dus Jan Bakker. Hmm. Hoe kan het dan um, dat. Het, toch lijkt het alsof wij voor Egypte wel meer aandacht hebben. Ja, kijk, het. De oorsprong van, de, van wat we de Arabische Lente zijn gaan noemen... was natuurlijk iets waar we een duidelijke mening over hadden. En wij vonden wat er in Egypte gebeurde... en ook in Tunesië in het begin, vonden we natuurlijk prachtig. Hè? Jonge mensen die de straat op gingen voor democratie... Daar, stond, daar was iedereen het mee eens. Dat was duidelijk, daar kon je een keuze voor maken. In Syrië, in de begintijd van de opstand, was het ook zo... Maar het karakter van de burgeroorlog is nu totaal veranderd. Ja. Het zijn geen jonge idealistische mensen meer... die de straat op gaan met spandoeken. Nee, het is nu een echte burgeroorlog geworden... waarbij aan beide kanten de meest vreselijke dingen gebeuren. Voordat ik naar, de, naar een beller ga, Tom Daams, oorlogsfotograaf, dan vraag ik aan jou. Als je ziet dat wij in Nederland Syrië moe zijn... Hè, en de meeste van ons zijn dat, ga jij daardoor anders fotograferen? Moet je verder gaan in jouw foto's... om die nog bij ons onder de aandacht te kunnen brengen? Um nou ja, een <coughs> verder gaan. Um, moeten uh, ze gruwelijker zijn voordat wij nee, geraakt nee. zijn. En, en daar ben ik ook heel erg mee bezig. En dat zie je ook terug zeg maar, in mijn foto's. Zeg maar dat ik. ik wil niet gruwelijk. ik wil niet gruwelijkheden fotograferen. En hoe, want dat, dat doen de. Dat, dat, dat doen de anderen wel. En wat ik heel belangrijk vind. is dat ik zeg maar. die menselijke kans probeer te fotograferen. Zeg maar, die kan, zeg maar dat ik. fotografeer van hoe de mensen. Um, communiceren met mij en hoe, en, en, en hoe ik met hun meega... om, om zeg maar, zo te laten zien... Ja, om, om, om zo, zeg maar, de, de mens meer karakter te geven... en het, en het proberen dichter ja. uh, bij de mens. In de hoop dat daardoor voor ons dat conflict een menselijker gezicht krijgt. Ja, ja en, en, en dat het ook, uh, zeg maar, een, een, ja, dichter bij de kijker komt... omdat het toch vanuit ja, een jonge Nederlander... die daar uh, met zijn camera rondloopt... Ja omdat het toch vanuit zo'n soort perspectief is. Ruudhoff, u houdt ja. een foto vast nee, in uw handen. Wat Tom zegt is helemaal waar, want gruwelijkheden zien we inderdaad genoeg. En, en, en je kan het en, heel makkelijk wegklikken op, uh, op internet. Ja, dat doen de partijen zelf, <tie> brengen op YouTube ook allerlei gruwelijkheden in beeld. Daar, dat is alleen maar afschuwelijk. Maar ik heb hier de foto voor me die je gemaakt hebt in Aleppo in de zoek. Ja. En uh, ik ken de zoek van Aleppo vrij goed, ik ben er heel vaak geweest. Dat was een, een, een bloeiende... Waar waren bloeiende winkelstraten, het was heel levendig. Ja. En als je dan nu de verwoesting ziet, ja. als, je, als je dat naast. Dat elkaar ziet zou u op de foto ook, kunt u dat omschrijven? Ja, ik, ik zie, het lijkt, een, het lijkt een onderaards gewelf met ka totaal kapotgeschoten uh, uh, winkeltjes. Ik, er zijn nauwelijks meer als winkeltjes te herkennen en er lopen nog wat mensen rond. Maar het is absoluut niet meer te zien dat, dat, uh, dat het ooit een bloeiende winkelstraat was. Hoe lang geleden bent u zelf geweest in die hoek van Aleppo? Ja, vijf geleden denk ik. Was, ik, ik vond het zelf een van de meest mooie zoeks ter wereld. Met weergeloos licht. Kunt u zeggen dat we ja, dat schitterend, licht. Het is schitterend, al die glas en lood. Uh, ja, in... fantastisch. En dat geldt, dit staat een beetje een model voor het hele land. Hè? Want dat weten de meeste Nederlanders niet. Maar Syrië is een schitterend land. Hè? Met enorm veel oudheden en enorm veel een prachtige architectuur. Vriendelijke mensen. En oudheden ja. waarvan we nu in de foto van Tom zien, die dus ook kapotgeschoten zijn. Dat gaat allemaal kapot nu. Dat gaat, uh, ja. Heren, ik ga even naar een beller. En dat is Annemie, die hangt. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben uh, nogal boos. Uh, maar mijn belangrijkste these is... de gemiddelde Nederlander voelt alleen maar empathie voor Israël en de Israëlische bevolking. En dat wordt iedere keer opnieuw bewezen. Israël heeft een fantastische lobby, is een militaire grootmacht... en daar draait het geopolitiek allemaal om. Ik heb zelf ervaren, toen ik in 1992 naar Irak ging... omdat ik de gevolgen van een zeer zwaar economisch embargo... voor kinderen onder de vijf jaar wilde... Zien met mijn eigen ogen. En ik de ziekenhuizen bezocht. Ik deed dat met geld van een deel van de vredesbeweging en met een geld van een deel van ontwikkelingssamenwerking. En u ging daar naartoe als activisten? Als... Ik was vredesactivist. Ik ah. had actief deelgenomen aan protestacties samen met Turken en Marokkanen in Nederland tegen de geplande oorlog, tegen Irak. En wij wilden dus ook zien. ...wat de gevolgen waren van het embargo... ...want dat was iets wat omarmd was... ...door grote delen van de vredesbeweging. En toen zagen we de gevolgen... ...in de ziekenhuizen van het embargo. Deze foto's werden niet gepubliceerd... ...en ik kreeg alleen maar als commentaar... ...dat ik zat er moest zijn in de kaart had gespeeld. Mijn kritisch vermogen... ...als jarenlange vredesactivist... ...die ook gewend was aan geweld... ...in de Nederlandse straten tegen de vredesbeweging... ...werd dan opeens doorgestreept... ...en ik was een naïeveling. En dat gebrek aan empathie... Met de bevolking in het Midden-Oosten is iets wat al jarenlang bestaat. En dat wordt gevoed door Nederlandse politici, maar ook door Nederlandse wetenschappers. En het enige blad in Nederland. wat mijn foto's van kinderen met merkwaardige ziektes in de ziekenhuizen, ook in het noorden van Irak. Heeft willen publiceren, was een beginnend studentenblad. Wat van studenten Arab Arabistiek en politicologie. Die waren wel onder de indruk en die hadden zich wel verdiept. Die durfden nog. Die durfden. Maar de, de Dan... gewone Nederlandse kranten niet. Op één uitzondering na, het was trouw. Maar ook daar ja. stond een storm over het publiceren van die foto. Annemie, u bent er heel emotioneel onder. Ik ben er heel, omdat ik al jarenlang uh, vecht in mijn persoonlijke leven... met die onverschilligheid van ook de linkse Nederlanders. Voor wat er politiek gebeurt in het Midden-Oosten. Okay. En, en, en, en uh, in Syrië zat een... een Dictator die erg fortuinlijk was voor Israël, want hij dreigde niet de zaak op de spits te drijven rondom de Golanhoogte. Dat weet ik van een Nederlandse militair die ik in 1992 in Bakter ontmoette. Ja. Armee, daar... uw punt is, ik ga je onderwerken. uw punt is duidelijk. Ja, wij voelen. Het is zo duidelijk als wat en ik <laughs> lees alles over het Midden-Oosten en ik zie dat wij een verderfelijke politiek voeren. Dank u wel, bedankt voor uw reactie. Voordat ik het ga hebben over klopt het wel of niet dat wij uh, als Nederlanders ons eerder identificeerden met Israëliërs en dat wel snappen? Wil ik toch even vragen aan jou, Tom. We hoorden Annemie zeggen dat zij foto's niet, uh, ja, niet gepubliceerd kreeg. Is het bij jou wel eens gebeurd dat je foto's had waarvan? Uh, kranten... ja, ja, om eerlijk te zijn, ik ben niet echt heel erg aan het lobbyen om mijn foto's te publiceren. Want ik bedoel, um, vind ik ook eigenlijk heel naam te doen dat wil ook gewoon foto's te maken. En gelukkig. Um, ja, heb ik het geluk dat zeg, maar ik nog altijd benaderd word om mijn foto's, en dat, uh, ja, dat, um, ja, dat er gevraagd wordt of, mijn, of uh, iemand of iets mijn foto's mogen publiceren. Dus wat dat betreft het enige wat ik wel heel naar vond, wat ik ook pas wat later achter, was dat er een, het is een aanhalingstekens, aanhalingstekens collega was die uh, opriep om niet mijn foto's, niet de foto's van Tom Daams te gaan kopen. Want? Omdat dat uh, alleen maar um, zou motiveren, om uh, omdat dat alleen maar andere jongen... Oké, okay, het kaborgehalte, noem ik het maar even. Oké. Okay. Even terug naar de vraag van, uh, van de beller, of in ieder geval haar, haar stelling zou je kunnen zeggen. Ruud Hof, Midden-Oosten deskundige. Klopt het? Israël, daar hebben wij meer gevoel bij en de rest van het ja, Midden-Oosten niet? Ja, zonder meer natuurlijk. Kijk... Uh... Wat ik zei, de, de meeste Nederlanders weten heel weinig van de meeste Arabische landen af. Dat geldt niet voor Israël, dat is geen Arabisch land. En daar is, laten we zeggen, de psychologische afstand veel kleiner. He, de, de, de, de relatie tussen Nederlanders en Israël is veel groter. En dat verklaart ook de, de enorm grotere belangstelling voor Israël, denk ik. Ja. En het, ja, wat uit het telefoontje natuurlijk ook heel duidelijk blijkt, is hoezeer het Midden-Oosten emoties oproept. Aan beide kanten overigens, hè, zowel aan pro-Arabische kant als aan pro-Israëlische kant. Klopt, dat blijft. Zullen we zien dat, uh, dat de emoties hoog kunnen oplopen? En uh, ja, vaak informeert men zich maar aan één kant, en dat is vaak het probleem. En iets anders, de Britse premier Cameron, die noemt de strijd op een doodpunt. En hij zegt dat Assad sterker is dan een paar maanden geleden. Is dat zo? Het, ja. Dat is, denk ik, uh, in militaire termen gesproken inderdaad waar. Dat wil niet zeggen dat hij zijn macht zal kunnen heroveren. Daar geloof ik absoluut niet in. Maar het kan wel betekenen dat die, die vreselijke burgeroorlog... die nu gaande is, dat die nog heel lang zal duren. Als de wereld niet ingrijpt. En ja, dat is nu het grote probleem. Ik, ik vertel Gaat dan... de wereld ingrijpen? Ja, dat Wat gebeurt niet zolang de Russen en de Chinezen dwars liggen. Want de huidige Amerikaanse regering is niet bereid... om in zijn eentje te gaan optreden buiten VN-verband om... En daar hebben ze denk ik ook gelijk in. Wat er denk ik gebeuren moet is... dat er heel veel meer aandacht besteed moet worden... aan die voorgestelde conferentie in Genève. Ja. En dat de Amerikanen alles op ja. alles zullen moeten zetten... om de Russen zo ver te die krijgen. Die zou in juli plaatsvinden, maar het is nog steeds onduidelijk... Ja, waar in meneer plaatsvindt. Ja, de niet willen komen en allemaal eisen stellen. Uh, ik denk dat de sleutel in Moskou ligt, dat het aan de Russen ligt. En dat de Amerikanen de Russen zo ver moeten zien te krijgen... dat die ook mee gaan werken. Ja. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de Russen ook een rol te gunnen in het nieuwe Syrië. Door te zeggen, van als jullie Assad laten vallen... garanderen wij jullie, Russen... dat je bijvoorbeeld de haven van Tartus kan blijven gebruiken. Dat je invloed kan blijven behouden. Ik, ik denk dat, er, dat de Russen erbij betrokken moeten dus worden. Dus we moeten met de Russen om de tafel? Ik denk het wel. Ik denk dat de oplossing toch bij de internationale politiek ligt. Tom, ik zie je knikken. Ja, nee, ik ben het echt uh, helemaal eens. En dat vind ik, om eerlijk te zijn, vind ik het, um, ja... Best, ja, het meest logische wat ik heb gehoord in tijden eigenlijk. Ja. Wat ik nu van Ruud hoorde dus ja ik ben het gewoon echt... ik zit te knikken, ik hang aan, ik hang aan, ik hang aan Ruud's lippen. Wat, wat er gebeurt nu is dat beide partijen van wapens worden voorzien. En Assad wordt bewapend door Iran en vooral door Rusland. Vooral door Rusland. Als dat komt stil te liggen, dan uh -huh. neemt ook de kracht van Assad af. En zijn ja. politieke kracht ook. Dan zal hij wel naar de onderhandelingstafel moeten... Het geldt maar ook ja, een beetje hoe groot de is de kans? Ik denk, ik denk zelf persoonlijk niet dat de Russen zeggen... nou, wij stoppen daarmee. Dus ze hebben hun eigen belang. Ja, maar daarom zeg ik ook, we moeten ze iets in ruil daarvoor teruggeven. Ja. ja. En uh, ja, dat, dat is diplomatie. En... Maar dat heeft de laatste tijd helaas heel ernstig tekort geschoten. Want wat er eigenlijk gebeurd is in Syrië... is dat er eigenlijk al veel eerder had ingegrepen moeten worden. We zijn al te laat. We zijn eigenlijk al jaren te laat. Een vraag voor Tom. Tom, ik krijg een vraag van Tessa. Tessa, die wil weten... krijg je verzoeken van mensen uit Nederland die graag met je mee willen? Ik krijg verzoeken van mensen uit de hele wereld die met mij mee willen. <lacht> <lacht> maar daar begin ik natuurlijk niet aan. Want ik bedoel, je moet het... Ja, um, ja daar begin ik gewoon niet aan. Maar gewoon... waarom willen al die <lacht> mensen mee dan? Ik denk misschien vanwege dat. Kaboe gehad of dus, zo? Oh nee. <laughs> je moet iets aan je imago doen. Ja, goed. Ja, ik, ik, uh, ik, ben, ik ben ook zo slecht in sowieso media. Maar, uh, maar nee, dat doe ik niet. Want het is gewoon aan, aan de ene kant onverantwoordelijk. En toen ik in Turkije was, heb ik wel uh, twee andere fotografen. Maar die oh, ervaren fotografen heb ik, mee, heb ik meegenomen. En uh, ben ik zeg maar hun gids geweest in Aleppo. Ja. Maar dat is alleen met ervaren collega's. Maar voor de rest uh, mensen die. Zomaar denk je van hé, lijkt me wel leuk. Nee, nee dat uh, zou ik ook niet doen. Nee. Je gaat over twee weken terug naar Syrië. Ja, ja, en inderdaad. En ik ga over twee, weken, of tenminste over twee, drie weken ga ik terug. En dan um, ga ik het conflict ga ik dichter bij, bij, de, bij de mens brengen. En dat ga ik doen door. De kinderen. Je de, gaat studenten. Kijken, de studenten. De studenten. Heel goed. Kom veilig terug. Ja. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Kom veilig en gezond terug. Dankjewel, Tom, en dankjewel Riethof. Dit was het weer lijn 1 voor vandaag. Morgen zijn we er weer. En je Moe, ik hoop van niet. Dank wel.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 it Vanavond in Altijd Wat. Een duivelsdilemma. Test je tijdens de zwangerschap op mogelijke afwijkingen of niet? En wat doe je met de uitslag? Altijd Wat vroeg het aan bijna 2000 vrouwen. Kijken dus. Altijd Wat, 10 over 9. Direct naar de slimste mens. Bij de NCRV op Nederland 2. Ik ben tegen gelijke behandeling. Ieder mens is uniek. Elke tumor ook.